Uur. Goedemiddag, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Kevin Spacey is in Londen vrijgesproken van seksueel wangedrag. De Amerikaanse acteur heeft lang in Engeland gewoond en gewerkt... en was daar door vier mannen beschuldigd van aanranding en seks zonder instemming. Maar een jury heeft bepaald dat hij onschuldig is... Specie zegt dat hij blij is, en ook deze advocaat noemt het goed nieuws voor hem. To have been canceled based on anonymous sources, immediately taken off the house of cards show. Now, years later, to see this outcome is really incredible. It is a great day for him in clearing his name. Kevin Spacey is in de VS, eerder ook al vrijgesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Blusploegen zijn al de hele dag bezig bij het schip dat bij Ameland in brand staat. Dat vrachtschip vervoert allemaal auto's en daar kan nog niemand aan boord om te blussen omdat het te gevaarlijk is. Het is een monsterklus, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Je wil dat schip, zolang het brandt denk ik, niet de haven in hebben. Dat wil je op zee laten uitbranden, maar ja, die auto's die moeten gekoeld worden, die elektrische auto's. Dus hoe kom je op dat schip om die koeling daar te beginnen? Het zal een uh, hele unieke operatie worden die we hier in Nederland niet te eerder hebben gezien. Het blussen duurt mogelijk nog weken. Een van de bemanningsleden heeft de brand niet overleefd. De andere 22 hebben verwondingen en liggen in het ziekenhuis. In Amsterdam is een man van 19 opgepakt die mogelijk handelde in zwaar vuurwerk. Gisteravond werd er in een garagebox 340 kilo aan shells, cobra's en nitraten gevonden... Dat wordt ook vaak gebruikt om bommen mee in elkaar te knutselen. De politie betrapte de man op heterdaad toen hij het vuurwerk wilde verkopen. Een nieuwe speler voor Feyenoord. Aanvaller Calvin Stengs komt naar Rotterdam. Hij heeft een contract getekend voor vier jaar. Stengs speelde eerder in Nederland voor AZ. Toen was Arne Slot ook al zijn trainer. Het weer, we krijgen een droge avond met aardig wat zon. Vannacht trekt het weer dicht. En morgen een grijze en natte dag. Het is dan hooguit een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. real six Just run away All that talk is killing me One last shot, hold on to me. Punt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 stop now. You done did it. Come on. Uh, yeah. All right. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is een vliegverbod ingesteld. Volgens de luchtverkeersleiding is dat gedaan om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het zou niets te maken hebben met mogelijk vrijkomende schadelijke stoffen. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is in Londen vrijgesproken van alle negen aanklachten van seksueel wangedrag... Vier mannen beschuldigden hem van aanranding en seks zonder hun instemming. De jury sprak hem op alle punten vrij. In Niger loopt de spanning op na berichten dat de president in zijn paleis wordt gegijzeld door leden van de presidentiële garde. Het is nog onduidelijk of er een staatsgreep aan de gang is. Het weer droog met zon, vannacht meer bewolking en regen. Het koelt dan af naar 13 graden. Zand. Dit is ZFM FM and start the healing. That. I just wanna stay I got this crazy La douleur. douce France cher de de et je t'ai garé dans mon coeur ZFM au 106.9. Is Zong, is en Zomerhits. Zomer Zomer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 Cancellare tutti i suoi dubbi e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 Toe. Hey, hun 05's rond mijn klavertje vier Dagen als deze zijn schaars, dus klagen we niet. Niet hier. Allemaal goed, zoeken naar vertier. Moven naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier. Ken de haar via via. Zijn we via ook. Ik had zoiets van, maar zien we hoe het loopt. nou wat ik wil, ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Nu op weg naar huis nog een berichtje. Slaap plek. Sla, lekker. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij.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 Is wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht Shit, is spanning aan het wachten op het geluid van het. Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Leek me verre van het player, dus speelde het op zeef Vroeg om een eerste date ergens in een pittorescafé Zo gezegd, ze rustig aan gewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie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 What the one.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 Eerst het NOS-nieuws van 6.